Goedenavond, dames en heren, hartelijk welkom in de maatschappij hier in het Bosch. Het is mij genoegen de groep te mogen aankondigen... ...die onlangs voor de vijfde achter de volgende keer gekozen werd... ...tot de populairste groep van Nederland. Ik wens u een fantastische avond En nu ontvangt je natuurlijk met een fantastische...